7 uur. Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Internetcriminaliteit en cyberspionage blijven een grote bedreiging voor Nederland. Het staat in het tweede cybersecurity-beeld dat door minister opstelde naar de Kamer is gestuurd. Volgens het onderzoek zijn internetcriminelen steeds beter in staat om zwakke punten in beveiligingssystemen te misbruiken. komt doordat beveiligingsbedrijven er soms lang over doen om de beveiliging te verbeteren. Nederland is vooral kwetsbaar omdat de samenleving steeds meer gebruik maakt van internet. Een kwart van de wegwerkers maakt eens per maand een gevaarlijke situatie mee... blijkt uit onderzoek van FNV Bouw. Wegwerkers hebben te maken met roekeloos rijgedrag... auto's die door wegafzettingen heen rijden... en automobilisten die doen alsof ze hen willen aanrijden. Daarnaast worden de weggebruikers, wegwerkers uitgescholden... bedreigd of krijgen ze voorwerpen naar het hoofd geslingerd. FNV Bouw vindt dat de politie meer controles moet houden en hogere boetes moet uitdelen. De voormalige persoonlijke assistent van de youtube 2 bassist Adam Clayton... moet zeven jaar de cel in voor het bestelen van de muzikant. Carol Hawkins heeft tussen 2004 en 2008 bijna 3 miljoen euro van hem gestolen. Volgens de rechter in Dublin kwamen de misdaden voort uit pure hebzucht... en is zeven jaar cel verdiend omdat ze geen spijt heeft betuigd. Hawkins gaf de 3 miljoen onder meer uit aan dure merkkleding, vakanties en 22 paarden... De zesde etappe van de Tour de France is gewonnen door Peter Sagan. Het is zijn derde etappe-winst. Hij kwam voor Grijpel en Gos over de finish. De Nederlander van Hummel werd vierde. Voor veel renners eindigde de etappe in een drama vanwege een enorme valpartij, zo'n 25 kilometer voor de finish. Onder meer Valverde, Nibali en Schleck waren daarbij betrokken. Net als veel Nederlanders, Wout Poels moest opgeven. En Kruiswijk, Mollema, Geesink, Wening en Hogerland verloren meer dan twee minuten. De Zwitser Cancelara behoudt de gele trui. Het weer eerst in het westen en zuidwesten kans op een bui. Daarna vrijwel overal droog en opklaringen. Morgen start zonnig, daarna opnieuw enkele buien. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De files van de avondspits lossen nu vrij snel op. Ik noem de files vanaf 3 kilometer lengte. Op de A15 vanuit Euroboord tussen Rozenburg en de Botlektunnel 7 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De weg is daar helemaal dicht. Je wordt omgeleid via de Botlekbrug. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkem bij knopend Gorkem 3. De A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en de brug bij Gorkem 15 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan het beste via Den Bosch over de A2.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 t <laughs> t Choo choo, choo choo, choo ZFM Zandvoort. Zandvoort. Zandvoort. project Hey, hey, hey. We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 a back way out I wish there was a back way out I turn to the is the bad way out.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 There on your mind you just go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 I'm looking up your heart, baby, satisfy me Satisfy me Come on, baby, I'm the to start talking Grab your food, let's start walking Say, say, say, doctor. Aan de hand, hand, hand De liefde roept mij Ga je met me mee naar het stand vandaag In de zon, zon, zon. Tot zover het ritme van ZFM